Het is 9 uur, Jeroen Jepkama met het NOS-journaal. De Europese Commissie stuurt noodhulp naar de Centraal Afrikaanse Republiek. Een vliegtuig met aan boord 37 ton goederen vertrekt zaterdag van Brussel naar de hoofdstad Bangui. Een miljoen mensen hebben volgens de VN voedselhulp nodig. In de Centraal Afrikaanse Republiek dreigt een humanitaire ramp. Zeker 400 mensen kwamen vorige week om het leven bij gevechten tussen islamitische en christelijke rebellen. Naar schatting is 10% van de 4,6 miljoen inwoners op de vlucht. 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten... dat in koelhuizen ligt opgeslagen, kan niet worden vrijgegeven. Uit de administratie wordt niet duidelijk waar het vlees vandaan komt. Daardoor is het onveilig om het vlees op te eten. Heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vandaag... in een brief aan de curator van het bedrijf laten weten. Die wil dat het vlees gewoon wordt verkocht... maar uit een onderzoek blijkt dat er geen zekerheid is over de herkomst... de traceerbaarheid en de identificatie van het in beslag genomen vlees... Onder andere doordat de jaarrekeningen van het bedrijf niet werden gecontroleerd door accountants. Vanaf 1 februari worden in Amsterdam geen papieren parkeerbonden meer uitgeschreven. De hoofdstad is daarmee volgens de parkeerbeheerder de eerste stad in Nederland waar dat gebeurt. Parkeerders die in de fout gaan krijgen voortaan alleen een acceptgiro thuis. Het is volgens parkeerbedrijf Cition de bedoeling dat mensen die binnen twee werkdagen krijgen. In Amsterdam is het door het systeem van kentekenparkeren al niet meer nodig om een parkeerkaartje onder de voorraad te leggen... Ook parkeervergunningen zijn gedigitaliseerd. PSV is uitgeschakeld in de Europa League. De club verloor in Oekraïne met 1-0 van Tchernomorets. PSV had aan een gelijk spel genoeg om zich bij de laatste 32 clubs te plaatsen... maar kwam na een uur op achterstand. De Oekraïnse club kreeg nog wel een rode kaart. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook kans op nevel... en mist, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst reizen nevelig, later op de dag ook zon.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 Het is 3 over 9. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat in het Amerikaanse Newtown... twintig kleuters en zes medewerkers werden doodgeschoten. Er kwam een felle discussie op gang over de wapenwetgeving... maar een jaar later is er maar bijzonder weinig veranderd. Zometeen VS-correspondent Stijn Hustings hierover. En uh, iedere donderdag schrijft onze misdaadjournalist Mick van Welia. Mick, straks gaan we het met jou hebben over de moordstad van het jaar. De stad waarin in 2013 de meeste moorden zijn gepleegd. Ja. Uh, maar jij bent ook in de, in de landelijke cijfers gedoken en jou viel op... Dat dat er uh, het afgelopen jaar veel meervoudige moorden zijn gepleegd. Ja, uh, bijvoorbeeld in Groningen in, uh, binnen één maand tijd twee dubbele moorden. Uh, we weten natuurlijk nog het, uh, de gezinsdrama's in Schoonlo... en uh, dat je nog Ruben en Julian, vijf kinderen in totaal, omgebracht. Want die worden meegeteld? Die worden meegeteld, ja. ja. Uh, ja. Het, het, het woord gezinsdrama heeft altijd een beetje een soort verzachtende... Uh, he, geluid, maar ja, dus dan... is het is eigenlijk gewoon keihardig moord. Mm -hmm. natuurlijk. <coughs> en uh, ja, dat, dat zijn de meest opvallende dingen eigenlijk. Zometeen dus de uh, lugubere strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. En dan meld ik nog even de eindstand van PSV Tjornomorets Odessa. 0-1, dat betekent dus dat de PSV eruit ligt, uit de Europa League. Hollow Notes, I can't go for that. I can't go for that. Rolf. Zaterdag is het een jaar geleden dat het stadje Newtown... in de Amerikaanse staat Connecticut te maken kreeg... met een dramatische schietpartij. Op de ochtend van 14 december stapte de 20-jarige Adam Lanza... de Sandy Hook Elementary School binnen... met onder zijn arm een halfautomatisch Bushmaster aanvalsgeweer. Right here in Newtown, Connecticut. The site today of a mass shooting. And this time gunfire aimed at elementary school children. There are still parents here who do not have their children and have no idea and they're not being told anything. Senseless, unthinkable, inconceivable, there are no shortage of words to describe the tragedy that struck. At de Elementary School right here in Newtown, Connecticut today. Twintig kleine kinderen en zes medewerkers van de school werden vermoord door Lanza, die daarvoor al zijn moeder had doodgeschoten. Zelf pleegde die zelfmoord. De zaak schokte heel Amerika en deed de discussie over wapenbezit nog maar eens oplaaien. Stijn Hustings, Amerika correspondent voor het AD, zit voor ons in de studio in New York. Hij was deze week in Newtown om te kijken hoe het daar nu is. En hij weet ook, is er eigenlijk wat terecht te komen van alle mooie voornemens als het gaat om het terugdringen van wapenbezit? Juist, Stijn, goedenavond. Goedenavond, Stijn. We luisteren eerst even naar een fragment van de 911 telefoon, 911 telefoontjes. Die zijn deze week vrijgegeven. Luister even mee. There's still shooting going on. Please. Alright, what about injuries at this time? Excuse me. What about injuries at this time? I don't know of any injuries right now. Oké. Okay. Ja, die die telefoontjes, Stijn, zijn deze week vrijgegeven naar de hulpdiensten. Dus, is is is dat een macaber toeval dat het precies nu is, of is dat zo gepland? Nou, het is vrij toevallig, uh, het persbureau AP heeft al, al, uh, zat al tijden achter deze opname aan, die wil uh, zeg maar in, het, in het kader van de wet openbaarheid van bestuur, maar dan de Amerikaanse versie, alle stukken die te maken hebben met deze schietpartij uh, ja. inzien of kunnen horen. Een uh, ja. toevallige wijze zijn die dus net vrijgegeven, maar dat, ja, het heeft natuurlijk wel ook meteen weer wat, wat wonden opengereden daar in Newtown. Dat snap ik Want, ja, ja. ja. Je hoort het. Het is huiveringwekkend. Ja, jij bent daar geweest, afgelopen week in Newtown. Hoe, hoe gaat het daar, een jaar later? Ja, de gemeenschap krabbelt op, tegelijkertijd. Het is, ik sprak daar de dominee bijvoorbeeld... en die zei ook van het, het is een olifant in de kamer. Het is, het is iets heel groot. Het is er. We proberen niet iedere dag de hele tijd over te praten. Maar ja, wat je ook doet, met wie je praat... Ja, het, het is natuurlijk uh, onvermijdelijk. Uh, mm -hmm. die, die, die schietpartij heeft daar zo ongelooflijk ingehakt. Het is ook een heel klein of een hechte gemeenschap. Er wonen iets meer dan 25.000 mensen daar in Newtown. Iedereen kent wel iemand die daar uh, direct slachtoffer is geworden. Of anders wel uh, kennen ze mensen indirect. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat hakt daarin. En je hebt een moeder gesproken, begrijp ik, um, wiens zoontje vermoord is. Ja, ik ben uh, op bezoek geweest bij uh, Scarlett Lewis thuis. Zij is de moeder van de, de zesjarige Jessie. die daar uh, ook vorig jaar uh, in een van die klaslokalen was. en door Adam Lanza is doodgeschoten. Mm -hmm. En dat was, dat was een, uh, ja, een, een, een, een heftig verhaal dat zij te vertellen had. Dat ging natuurlijk over. Zij kan ook heel goed vertellen van wat daar precies in dat klaslokaal gebeurd is. Dat heeft ze later ook van andere kinderen gehoord. Um, in feite heeft Lanza in twee uh, klaslokalen uh, echt toegeslagen. In het eerste lokaal heeft hij vrijwel iedereen gedood in het tweede lokaal. En daar was ook die zesjarige Jesse. Daar heeft hij niet iedereen kunnen uh, ombrengen. En dat is mede te danken aan juist deze Jesse. Die zou je uh, heel makkelijk een held kunnen noemen. Want um, op het moment dat Adam Lanza... zijn, zijn semi-automatische aanvalsgeweer moest herladen sprong Jesse op vanuit zijn schuilplaats en riep naar de andere kinderen... dit is het moment om weg te gaan, rennen, rennen, rennen. En dat deden zij ook allemaal. Alleen om een van de reden bleef Jesse zelf staan. En op het moment dat Adam Lanza uh, weer wist te herladen... was uh, uh, dit jongetje een van de eerste slachtoffers hier van hem. Ja, zes jaar. Ja. Moedig kereltje. Um... Je hebt, je hebt ook een dominee gesproken hè? en die, die zei van ja aan de ene kant wat je net zegt is het uh, de, de, iedereen probeert het niet elke dag erover te hebben. Um, ja iedereen is er ook dicht door bij elkaar gekomen. Het is een, het is een nog hechter dorp geworden. Aan de andere kant um, zeg jij maakt die dominee zich ook wel ernstig zorgen. Nou ja, wat hij mij ook vertelde, zij weten ook uit, uit, uit andere onderzoeken, want het is natuurlijk niet de eerste grote schietpartij die in Amerika heeft plaatsgevonden. Meestal na dit soort grote traumatische gebeurtenissen in een gemeenschap als deze, uh, zie je dat na, een, uh, dat na verloop van tijd uh, mensen... Uh, nou ja, drank- en drugsmisbruik nemen toe. Uh, echtscheidingen mm. nemen toe. En dat gebeurt door als niet in het eerste jaar. Dan is die gemeenschap nog zo ondersteboven van die klap. Uh, dan zijn ze vooral bezig met echt uh, de meest pure rouw. Maar daarna en daar maakt hij zich zorgen om. Hij maakt zich echt zorgen over de, de komende jaren. Want dan zegt hij, zou het heel goed kunnen zijn. Dat zeker mensen die eigenlijk toch al niet echt lekker in hun vel zaten. Uh, of huwelijken ja. waar al wat spanningen waren. Dan werkt zo'n zo zo gebeurtenis als deze als een katalysator. Mm. en dat, dat zou nog wel eens voor heel wat vervelende effecten kunnen gaan zorgen. Laten we even kijken naar, um, naar de periode daarna. Hè? Want meteen na dat schietincident uh, hield Obama een toespraak. Um, en Obama was, was geroerd, die moest ook huilen. Die was geraakt en die, die sprak ook persoonlijk over um, dit incident. En voor het eerst sprak hij zich ook uit wat er moest gebeuren met de wapenwetgeving. Luister even mee. As a country, we have been through this too many times. Whether it's an elementary school or a street corner in Chicago, these neighborhoods are our neighborhoods, and these children are our children. And we're gonna have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this. Ja, want dit is echt het eerste moment dat hij zich zo specifiek er heeft over uitgelaten. Hè? En vervolgens zei hij dus: we moeten iets doen, dat heeft hij ook geprobeerd. Um, er werd, werd, werd een heftige strijd. Bijvoorbeeld waren toen vlak daarna Obama's voorstellen semi-automatische wapens moeten worden. Aangepakt, er moet een background check gebeuren als je een wapen wil kopen, oftewel je verleden moet uitgeplozen worden. Maar eigenlijk Stijn, is er helemaal niets van gekomen. Hey, inderdaad. Het is, het is echt volledig op niets uitgedraaid. En uh, bijvoorbeeld ook die dominee die zei ook al van... Uh, tenminste, kijk, ja, toen meteen na die schietpartij iedereen zei van... Uh, no more, dit mag niet nog een keer gebeuren. En iedereen was ook echt van overtuigd van... Uh, als er twintig kleine onschuldige kinderen worden doodgeschoten... door een van een gek met zo'n uh, veel te gevaarlijk wapen in zijn handen... Uh, Iedereen moet het toch over eens zijn. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Nu gaan we het echt aanpakken. Maar ja, een paar maanden later, in april, uh, stranden al die voorstellen die je net noemde in het congres. Want het congres is echt nog te verdeeld. En uh, in maar ja, Amerika is Ja, maar de, de plannen kwamen, zijn uh, met name gestrand in de Senaat. Daar hebben de Democraten een meerderheid, krappe meerderheid, maar wel een meerderheid. En dan denk je, nou, Democraten, dat komt er wel door. Maar nee dus. Nee, zelfs daar niet. Uh, het, het geeft dus eigenlijk nog, wel, uh, nog eens extra aan hoe verdeeld Amerika is. Er zijn ook voldoende democratische senatoren... die uh, hier toch niet van willen weten. Uh, en het heeft ook ja. echt heel erg veel te maken... met de enorm sterke wapenlobby in, in Amerika. De National Rifle Association. Zo zijn er nog wel meer uh, zware lobbyclubs. Ja. Uh, en die hebben echt een stevige vinger in de pap. En zij betalen bijvoorbeeld ook heel vaak uh, mee aan verkiezingscampagnes... van diezelfde congresleden. Dus de congresleden die kijken ook wel uit om... Nu nu ineens de NRA, uh, dus die, die Rifle Association, ja. voor de voeten te gaan Maar lopen. dus ook jij... betalen ze mee aan de campagnes van, van, van democraten. Weliswaar conservatieve democraten, maar... Ja, nee, dat ja. gebeurt, absoluut. Ja. Ja. Um, uh, dat is dus gestrand, terwijl Obama daar toen dus in die, in die speech heel hoog over opgaf. Hè, van er moet nu eindelijk wat veranderen. En er werd wel gezegd bij het begin van de tweede termijn... van nou, dit, dit wordt echt een heel belangrijk punt voor Obama... net zoals uh, het hervormen van de gezondheidszorg. Is dit nu een beetje een blamage voor Obama... Ja en nee. Kijk, je kan in ieder geval zeggen dat Obama er zelf op zich niet eens zo heel erg veel aan kan doen. Want ja, en dat gebeurt uh, zoals met zoveel voorstellen van hem, die vooruitstrevend te noemen zijn, die stranden in, de, uh, in het verdeelde congres. Uh, de strijd is tegelijkertijd ook nog niet gestreden. Ik bedoel, uh, je kan ook zeggen, maar we zijn pas een jaar verder. En die hele wapendiscussie in Amerika, die is, uh, die is niet van gisteren. Die is al, nou zeg, 30 jaar oud. En uh, het is geen revolutie, maar een evolutie. En dat, dat, dat is een waar ze bijvoorbeeld in Newtown, uh, daar zijn ze zich ook wel van bewust... Uh, het, het vergt tijd. En het vergt mm. meer tijd dan een half jaar of een jaar. Ja, ja. Ze moeten geduld hebben. Maar overigens, in, op, op, niet op federaal niveau, maar op niveau is er wel wat veranderd. Want Connecticut, waar Newtown in ligt... daar is de wapenwetgeving wel strenger geworden. Ja, in Connecticut bijvoorbeeld wel. Uh, daar is dus bijvoorbeeld wel ook een verbod op dat soort aanvalswapens. Sterker nog, dat, dat was er al. Er zijn st uh, strengere uh, achtergrondcontroles uh, ingevoerd. Uh, daar mag je inderdaad niet meer een magazijn hebben... dat uh, meer dan, zeg, 30 kogels bevat. Mm -hmm. uh, zodat het, uh, nou ja, dan moet je sneller gaan herladen. En dan is er dus een uh, meer kans dat je kan ontsnappen aan de leven van de gek. Dus bijvoorbeeld in Connecticut, ja, daar gebeurt het allemaal. goed, in Connecticut dat is ook uh, uh, de staat waar Newtown in ligt. Ja. maar er zijn ook de staten, uh, waar juist eigenlijk de tegenovergestelde beweging is te zien. Uh, want dit is ook Amerika, er zijn ook Amerikanen die zeggen... ja, er zijn zoveel mensen met, of zoveel gekken op straat met wapens... wij moeten ons kunnen verdedigen. Dus daar krijg je juist de antireactie. De, de, de, de, ja, dat de NRA had gewoon voorgesteld om in elk klaslokaal... een gewapende agent of een gewapende um, leraar neer te zetten, toch? Als het, van, dan, dan was het niet zo'n groot drama geworden als dat maar was gebeurd. En misschien moet dat in de Precies. toekomst gebeuren, ja. Precies, nou, sterker nog, bijvoorbeeld in een staat als Texas gebeurt dat ook. Daar zijn juist afgelopen jaar wetten aangenomen die het mogelijk maken dat uh, leraren, nou, niet zozeer met een wapen in een holster aan een broekriem uh, daar rondlopen, maar dat ze bijvoorbeeld wel ergens binnen handbereik in een kastje of in een laadje een wapen hebben liggen. En er zijn ook inderdaad bewapende uh, bewakers die daar uh, de boel in de gaten houden. Dus dan is het antwoord op wapengeweld: we brengen nog meer wapens in deze samenleving. En dat is vanuit Europees ja. perspectief, nou, tamelijk krankzinnig. Maar in Amerika vinden ze dat nou ja, best wel normaal. Wordt er eigenlijk ook iets gedaan op scholen in de preventieve sfeer? In de zin van uh, het oppikken van signalen van, van jongeren die, uh, die dreigen te ontsporen of zo? Het, het, het uh, uh, ja, bijvoorbeeld op internet kijken en dat soort zaken: van goh, uh, iemand kan wel eens iets daarts gaan doen nou, Wat in ieder geval wel ook in reactie op de gebeurtenissen in Newtown toen, uh, is, is ingevoerd. Of toen is de, de, de, er is ook veel meer gesproken over uh, uh, ja, mental uh, health care. Dus, dus de, de, er wordt veel meer gekeken naar van hoe is de geestelijke gesteldheid Ook van onze jongeren bijvoorbeeld. Uh, ja. En daar zijn ook wel wat, wat, wat, wat maatregelen genomen om dat wat beter in de gaten te houden. Maar ja, het, is, het zijn natuurlijk heel vaak lone wolves. En we weten allemaal van lone wolves. Die zijn bijzonder moeilijk te traceren. Ja, bijvoorbeeld ja. zo'n Adam Lanza. Ja, die jongen die werd op een dag wakker en dacht... ik pak de wapens van mijn moeder en ga een schoolklas uitmoorden. Uit die had geen uh, record, bedoel je, van, uh, dat er iets mis met hem was? Nee, ja, ik, ik geloof dat er een autistische stoornis bij hem is geconstateerd ooit. Um, ja. Maar goed, kijk, en achteraf gezien, het is een optelsom. die moeder die had dus wel allemaal wapens in huis... en je zou het dus kunnen zeggen van... Uh, en die moeder, daar was op zich niks mis mee... Uh, althans, niet op het eerste oog. Maar je kan natuurlijk zeggen... Maar goh, als er iemand met zoveel wapens in huis is... hij verzamelde wapens... en je hebt een zoon die niet echt lekker in zijn vel zit... Uh, dat is niet de ultieme combinatie. En daar zou je natuurlijk wel wat aan kunnen doen. En daar wordt ook nog steeds over nagedacht. Om ook daar maatregelen voor te ja. treffen. Even um, um, de vraag of, of het moment voorbij is. Hè? De, ik kan me herinneren... vlak na Newtown uh, werden er allerlei polls gedaan. En toen was geloof ik 60% van de Amerikanen... voor strengere wetgeving. Nu... Als ik net, dat nog maar de helft dus neemt af. Dat nog maar de helft tegen is. Denk je dat het momentum weer voorbij is... en moet er weer eerst een andere enorme shooting komen... voordat het weer op de agenda komt? Nou, die vraag die heb ik natuurlijk ook aan de mensen in Newtown gesteld. Bijvoorbeeld ook aan die, aan die moeder over wie we het net hadden. Uh, zij is er heilig van overtuigd dat het momentum nog absoluut niet voorbij is. En uh, goed, zij houdt er dan wel haar eigen methode op na. Zij denkt dat vooral er vooral veel meer liefde in de wereld moet komen. En als we <lacht> ja, mensen meer liefde ervaren... dan kunnen ze ook nooit doordraaien zoals Adam Lanza. Maar zij denkt wel... Uh, ja, wat haar betreft is de strijd nog zeker niet gestreden. En ook zijn er heel veel ouders uit Newtown... die volop aan het lobbyen zijn in Washington... Uh, ze zijn ook bijvoorbeeld vandaag weer teruggegaan. of gisteren eigenlijk al teruggegaan naar Washington. Uh, gisteren om te praten met congresleden. Vandaag was er in de uh, kathedraal in Washington. een grote herdenkingsdienst. Uh, uh, hmm. om, om weer stil te staan bij die slachtoffers. Maar goed, zij praten dus wel nog. Ze zijn nog steeds volop in gesprek met congresleden. En, maar worden ja, ze, ze niet een beetje. Niet ja, maar ik kan me voorstellen, er gebeurt dus niks. Natuurlijk, ze zijn. Uh, althans, dat vertelde ook bijvoorbeeld die, die, die uh, dominee aan mij. Er zijn ouders bij die enorm gefrustreerd zijn. Maar, en dat is op zich wel interessant. Uh, Newtown, dat is een, een, een gemeenschap daar wonen over het algemeen wel wat, wat, wat hoger opgeleide mensen. Daardoor hebben zij zich ook uh, goed kunnen uh, verenigen in zo'n lobby. Mm -hmm. En het zijn ook mensen die begrijpen dat... Uh, een ontwikkeling als deze, dat dat misschien meer tijd vergt... dan de dus zes maanden of een jaar. Maar ja, ze moeten dus hun poot stijf houden. En ze weten dat het misschien nog jaren kan gaan duren. En wat ook iedereen die ik in Newtown sprak zegt... ze houden er rekening mee dat er binnenkort weer een nieuwe Adam Lanza opstaat. Sterker nog, dat is afgelopen jaar ook alweer een paar keer gebeurd. Ja. Uh, en het is wachten op de volgende schietpartij. En ja goed, als je heel cynisch bent, kun je natuurlijk wel weer uh, je afvragen... van wat is de volgende stap? Want iedereen dacht dat bij het uitmoorden van twintig volstrekt onschuldige kleine kinderen. Uh, ja, wat, wat, wat is de volgende stap? Wat, wat moet er gebeuren? Wil Amerika opnieuw wakker geschud worden? Ik hoop dat wij het antwoord op die vraag niet gaan horen. Dat lijkt mij het beste. Um, Stijn Hufstings over dus de wapenwetten in Amerika. Het schiet niet op in New York. Stijn, dankjewel. Gaan we naar het voetbal. Frank Wielaerts, Paok Saloniki tegen AZ... Ja, daar kan het in ieder geval niet misgaan voor de Nederlandse vertegenwoordiger in de Europa League. Want AZ is al geplaatst, net als PAOK. Dus is deze wedstrijd eigenlijk vooral om te bepalen wie wordt de nummer 1 in groep L. Dat uh, levert uh, wat voordeel op met de loting. Dan kom je een op papier, althans een nummer 2 tegen, bijvoorbeeld uit uh, uh, een andere pool. En niet direct een, uh, bijvoorbeeld een Champions League afvaller, wat je zomaar zou kunnen tegenkomen als nummer 2. Of eh, als je hier drie punten zou pakken dan zou AZ nog wat geld kunnen halen. We zijn 17 minuten onderweg en het is nog 0-0. Maar van dat alles is dik advocaat niet onder de indruk wat het allemaal zou kunnen betekenen. Want AZ is al geplaatst en hij heeft dus besloten om bijna zijn hele basiselftal te vervangen door allemaal jonkies. Dan wel mensen die eh, niet of nauwelijks aan spelen toekomen. En die moeten dan maar eens kijken of ze overeind blijven tegen Paok Saloniki. Tot nu toe gaat dat met wat hangen en wurgen. Nu komt Lino weer over de linkerkant. Dat is de Braziliaanse linksback van Paok Die probeert aan te vallen. Dat lukt alleen niet. Berghuis voor AZ neemt over. Dat is dan wel een van de namen die in ieder geval nog regelmatig invalt. In die ploeg van Dick advocaat. Legt even terug naar Gorter. De jongen die niet of nauwelijks kansen krijgt nog dit seizoen. Niet onder Verbeek. De vorige trainer van AZ... Gedurende dit voetbaljaargang. En ook niet uh, onder advocaat. En datzelfde geldt eigenlijk voor Etienne Rijnen. Die staat vandaag rechtsbek. Vorig jaar nog 31 Eredivisie wedstrijden gespeeld. Dit jaar 0. Dus voor hem is een beetje een serieuze wedstrijd ook wel eens welkom dit seizoen voor op zijn cv. Nu even AZ dat de bal rustig rondspeelt. En uh, hem dan maar eens gooit in de richting van Goedelje. Die hoort wel bij de normale basis zelf. Maar die is in Nederland geschorst voor een aantal wedstrijden. Dus die kan deze wedstrijd mooi gebruiken voor zijn ritme. Overtoom mag ook nog wel eens invallen. Dan uh, de bal maar teruggegeven aan Goudelje. En dan krijgt die bal een hele rare zwammer mee omdat hij via een verdediger van ook over de achterlijn heen gaat... ...dreigde hij nog heel even naar binnen te komen bij de tweede paal. Maar Glikos zag de bal naast zijn doel verdwijnen. Dus is het een hoekschop voor AZ. Het meest positieve is eigenlijk in deze wedstrijd dat het niet mis kan gaan. Zeker niet als je met de voorgeschiedenis van deze wedstrijd... ...met PSV in ogenschouw neemt. En gisteren nog even Ajax erbij pakt waar het allemaal wel mis ging. Waar het niet mis had hoeven gaan. En vandaag... Kan het dus niet fout met deze zeer jonge ploeg waarin Wesley Hoed debuteert. Een jonge centrale verdediger. Boom hier en Yves de Winter ook zijn eerste minuten maakt voor AZ. Tot nu toe doen beide dat prima. Want het staat nog 0-0 na een kleine 20 minuten bij Paok tegen AZ.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 zijn er mensen die zeggen, wat een slap nummer. Nee, nee, dit is toevallig heel leuk. Maar ging uit de en vooral, hier. Ja, vooral als je het met Singstar, je weet wel, die karaoke. Dit is mijn lievelings daarin. Natasha Benningfield, Unwritten. Radio 1, PNN Today. Politicoloog en journalist Monique Samenwel. Die reist door het Midden-Oosten om te schrijven over de veranderingen en de revoluties daar. De komende weken is ze in Egypte en voor ons houdt ze een dagboekje bij. Zo bezocht ze een bruiloft, maar die had geen goede afloop. Net toen de bruiden bij de uit de auto kwamen en zoals de Egyptische traditie voorschrijft, iedereen om de auto heen drong om een glim van de bruid op te vangen, de mannen die op motors aankwamen rijden het vuur. Hierbij kwamen één moslim en vier christenen om, waaronder twee meisjes. De eerste nog geen acht jaar, de tweede slechts twaalf jaar oud. Deze kerk in Wara is beroemd om een Maria-verschijning in 2009... toen naar schatting 250.500 miljoen Egyptenaren een ronde de kerk verzamelden... om de lichte glimp bovenop het kerkdak te zien. Waarom juist hier een aanslag gepleegd wordt, weet de priester wel. Hij komt niet met politieke redenen, zoals dat dit een beroemde kerk is... waar veel christenen tegenop kijken. Nee... Hij heeft het slechts over God en zijn zegen en dat de kerk trots is op haar martelaren. Ik denk alleen maar aan die twee meisjes. Ik kan niet geloven in een God die mensen laat vermoorden zodat zij mogen stralen in de hemel. Maar tegelijkertijd valt er wel iets te zeggen voor de attitude van deze priester. Dit is de reden waarom de mensen die zondag daarna en die vrijdag gewoon massaal weer naar de kerk stroomden, niet angstig wegbleven. Deze christenen kennen geen angst. Ze zijn trots. Ze zijn trots op hun geloof. Als ik later door de wijk word rondgeleid door twee broers, Zacharia en Elijah genaamd, vertellen ze me over hun kerk en dat de Egyptische kerk de mooiste is op aarde. En ze stralen. Dit is Monique Samuel vanuit het heilige land Egypte. En maandag, dan komt er een nieuwe aflevering uit het Heilige Land. Inshallah. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Project X. Niet in Haren, maar in L.A. Straks bellen we even met onze dame in L.A. daarover. En wil je mee dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal van half tien. Met Jeroen Chip. Komaan unie leider Slop sluit uit dat er vanavond nog een pensioenakkoord wordt gesloten. Slop zei dat voorafgaand aan het pensioenoverleg op het Ministerie van Financiën, naast de fractievoorzitters van VVD, PVDA, D66, Christenunie en de SGP, zijn daar ook premier Rutte en minister Dijsselbloem van Financiën aanwezig. De Europese Commissie stuurt noodhulp naar de Centraal Afrikaanse Republiek. Een vliegtuig met een boord 37 ton goederen vertrekt zaterdag van Brussel naar de hoofdstad Bangui. Een miljoen mensen hebben volgens de VN voedselhulp nodig. In de Centraal-Afrikaanse Republiek dreigt een humanitaire ramp. Ondanks de economische crisis is het aantal restaurants in Nederland de afgelopen vijf jaar met meer dan drie procent gestegen. In de vier grote steden stegen het aantal eetgelegenheden zelfs met ruim zeven procent. Blijkt uit onderzoek van het adviesbureau van Spronsen. Niet overal kwamen er restaurants bij. In bijvoorbeeld Enschede, Den Bosch en Maastricht daalde het aantal restaurants. En PSV is uitgeschakeld in de Europa League. De club verloor in Oekraïne met 1-0 van Chornomorets. PSV had aan een gelijkspel genoeg om zich bij de laatste 32 clubs te plaatsen... maar kwam al na een uur op achterstand. Dat waren de hoofdpunten. Dankjewel, Jeroen. Olaf. Willemijn, weet je nog dat wij het maandag, nu precies 72 uur geleden... het uh, over Mart Smeets hadden en zijn vermeende antisemitisme? Ja. Toen was ik even de Martsmeets. Smeets Nooit meer, Ik was even de Smeets <laughs> <Nooit meer. laughs> nee. boeken ingedoken en dit was toen de conclusie. Mart Smeets heeft wel vaker aan de stok met de hele bevolkingsgroepen: zigeuners, zuigelingen, brildragers, zeeuwen, epileptici, nethouders. Dat, dat klopt ook allemaal hoor, wat ik daar zei. Maar de Mart is niet de man met de meeste fitties. Daar werden we deze week nog weer eens aan herinnerd. Want dat is natuurlijk. Gordon. Gordon. De man die kan nog boos worden op een Soedanese weeskind in de regen. En zijn nieuwste fit die heeft hij met Conny Breukhoven. Dit was gisteravond. En u kunt ook vanavond een hele goede daad doen... door een eenzaam, uh, zielig oud vrouwtje te bellen. Dat is Conny Breukhoven. Dat nummer is 062188. Verhaal: <middels> Conny Breukhoven, 062188. 0 -0. Heeft u een hele goede daad Wel opletten, het gesprek kan opgenomen worden. De koekoeksklokjes waren van ons. Nou, Gordon noemt het dubber van Connie Breukhoven, Vanessa zoals Bons in de familie nog gewoon heet... in een live benefit voor bejaarden. Nou, waarom deed hij dat nou? Omdat Connie eerder een ander liedje wilde zingen op, op die benefit dan hij eigenlijk wilde. En daar belde hij haar over op, volg je het nog? Ja, ja. ja en zij hij was boze baar. Hij was op. boos op haar ja. boos maar, en dat klonk dan weer zo. Ik toch een faal, vies, goor, verwezen, kreet. Nou, Gordon, wat is dit nu? Op gewoon, ik voel ze er moe van. Het is voor het eerst dat ik je er nu over spreek. Ik heb Gerard gezien, ik heb Patty gezien. We hebben een hele gezellige avond gehad bij Patty, En we hebben doorgenomen dat het hem totaal niet uitmaakt wat we doen of wat we zingen. Het is niet wat we tegen maar ik zeg, schat, het is iets heel anders. Ik was daar graag bij geweest, die hele gezellige avond met Patty en Corny. Corny zette het gesprek waarin zijn vuilvies goorverwensen krijgt... wordt genoemd online. En nu schaakte Gordon dus terug. Corny Vanessa die werd helemaal plat gebeld... en gaat Gordon nu aanklagen voor haatzaaierij bij RTL. Dat programma uitzond zitten ze er lelijk mee in de maag. Ze willen het daar intern oplossen. Maar het is dus al het zoveelste gekloot met Gordon in een paar maanden. Want we weten allemaal nog wel van die Chinees. I'm going dus sing in opera-area. Over uh, is uh, opera. Oh wow! Which number are you singing? Number 39 with rice? <laughs> <laughs> <laughs> en niet lang voor het kookincident met ons Tilia bij RTL Late Night. Het gaat niet per se om mij. Het gaat om de grondrechten nee, je in je de democratie van, als ik heb je me even laat uitspreken. Oh, ik vind het zo erg. Ik heb uh, Gordon, over als mensen me blote uh, titel uh, op internet Misschien gezeten. moet je wat minder kook gebruiken, Borden, want je praat een nou, beetje door o, me. Heen. Als je daar ja. komt, geef de argumenten. Nou, en, dit vind ik echt een belediging ja. En nog iets langer geleden, ietsjes maar hoor. De pijnlijke scheiding van Gordon en zijn gelijkgroepje L.A. de Voices. Ondanks alle solo-plannen heeft het project een bittere nasmaak. De Polder Divo probeert de ruzie met zijn voices opzij te zetten. Of ik de voices mis? Ja. Nou, ik heb ze tegenwoordig hoor ik voices in mijn hoofd. <lacht> de man met de meeste virtjes van, eh, van 2013 en vast ook van 2014. Gordon, mijn wens voor volgend jaar is nu dat Marts mee. En Gordon iets van elkaar gaan vinden. Dat zou ook echt dan implodeert het universum. <lacht> eh, maar anders vindt Gordon vast wel iemand anders. Een lichtpuntje nog wel voor de man. U thuis vindt op de gek uit een onderzoek deze week blijkt dat Nederlands het liefst Geer en Goor aan het hebben zitten En daarna pas Prinses Beatrix. Mm. En daarna jij, jij staat derde. Dat <lacht> is spannend. Safe bij het voetbal. Frank Willard. <lacht> Ja, we doen het graag. 31 minuten onderweg bij Paok AZ. En AZ komt in een fase waarin ze beter zijn dan Paok Op voorsprong dankzij een uh, centrale verdediger, Lam. Een jongen die uitkomt voor de jong Finland. En zijn eerste minuten maakte in het eerste dit seizoen in ieder geval. Voor het seizoen speelde hij wel een paar keer. Uit een vrije trap wordt hij goed aangespeeld door overtoon van randje strafschopgebied. Hij houdt zijn tegenstander goed weg. Draait vervolgens en schiet in één keer via de binnenkant van de paal. In de verre hoek die bal achter de Griekse doelman Glikos En daardoor staat AZ nu op 1-0 tegen Paok En dan kun je zeggen het gaat nergens over. Maar dit is natuurlijk wel leuk met zo'n jonge ploeg. Zeker als één van die twee centrale verdedigers. Ze zijn allebei 19 jaar oud. Deze Lam en Wesley Hoed. Een jonge andere debutant in uh, dit elftal van AZ. Dan is het leuk dat ze ook nog op voorsprong komen en erin slagen om een fase in de wedstrijd beter te zijn dan Paok. Want die ploeg waar Hub Stevens de trainer is. Uh, die had natuurlijk ook gewoon als een jeugdspelers op kunnen stellen. Dan hadden we een leuke jeugdwedstrijd uh, gekregen. Maar de Huub Stevens heeft dat niet gedaan. Die heeft een paar mensen rust gegeven. Maar toch nog een heel zwikje internationals uh, opgeroepen om deze wedstrijd uh, te beginnen. En die staan dus nu gewoon met 1-0 achter tegen een veredeld jeugdelftal uit Alkmaar. En moeten dat uh, goed gaan maken op uh, Thessaloniki. Daar waar paal nu achterin de bal in ieder geval probeert rond te spelen. Dat kost al moeite genoeg. Lazar gooit een bal diep in de richting van Lino. Die houdt hem binnen. Bij de achterlijn gaat nu voorgeven. Oh, Yves de Winter verslikt zich daar bijna bij de eerste paal. Houdt de bal uiteindelijk nog wel binnen. Geeft dus geen hoekschop weg. Heeft pijn in zijn knie. Want we hoorden op de achtergrond de tik. Dat was de knie van Yves de Winter tegen de paal. Die er nu over wrijft. Tegelijkertijd ligt Lino op de grond geblesseerd. Want die kon een hele vrije voorzet geven. Maar die verstapt zich daarbij ook. Op het moment dus dat de Belgische doelman van AZ met zijn knie tegen de paal aankomt. Nou, dat geeft ons de gelegenheid om vanuit een herhaling nog even te genieten van die goal van die Finse jeugdinternational van Lam. En dat betekent dat AZ het uitstekend doet bij Paok Thessaloniki, Want dat halve jeugdelftal staat voor met 1-0. Zometeen de dubieuze concurrentiestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam. Wie is de moordhoofdstad van het jaar? <Susmiddels> you to stay Pride will tear Ordinary World. Donderdag, crime dag bij ons. Misdaadjournalist Mick van Wely is er dan met het laatste nieuws uit de onderwereld. Mick, 2013, bijna afgelopen. Tijd dus om terug te blikken op het misdaadjaar. En jij hebt uh, keiharde cijfers voor je neus. Want ieder jaar is er weer een soort dubieuze concurrentiestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam. Waar ja. zijn de meeste moorden gepleegd? Roffel, roffel, roffel. Nee, Amsterdam en Rotterdam zijn de, zijn de moordhoofdsteden van, uh, van Nederland. Er worden de meeste moorden gepleegd... gevolgd door Den Haag en Utrecht. Mm -hmm. En uh, eind van het jaar publiceren media die cijfers. En wij hebben bij BNN Today driftig de stand bijgehouden dit jaar. En dat levert het volgende beeld op. Amsterdam tot nu toe 20 en Rotterdam 18. En daarmee is Amsterdam... In ieder geval tot nu toe nog de moordstad. En daar is ja. nog, kan mogelijk nog eentje bijkomen. Vanmiddag in Stras, bij Centraal Station Amsterdam. Is in het water een lichaam uh, aangetroffen. Moet nog blijken of het een misdrijf gaat. Maar dat zou de stand dan op 21 zetten. Nou zou Rotterdam natuurlijk nog een eindspurt kunnen inzetten. Zo vlak voor het dat einde kan. van het jaar. Maar om er nou twee of drie in te halen. Dat, dat lijkt me wat, uh, wat ja. lastig. Uh, nou goed, de dubieuze titel dus. Moord hoofdstad van het jaar. Uh, 20 moorden, misschien dus 21. Ja. Klinkt mij in de oren als een als vrij veel, is dat ook zo? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt, vorig jaar had Amsterdam er 15... en Rotterdam 13, dus het zijn bij elkaar 28. Nou, als je dan gaat van 28 naar 38, dan is dat toch wel een behoorlijke ja. eh, toch wel veel. En zeker als je kijkt naar de trend qua moord en doodslag... in de afgelopen 20 jaar uh, zie je het uh, de laatste decennium... ten opzichte van decennium daarvoor, zie je een daling van ongeveer 30%. Precies. De laatste jaren ook in de steden zie je eigenlijk een forse daling... Uh, dus Wat dat is er opgezet, gebeurd, is Mick? Wel, Hoe kan dit? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Het, het is veel te kort termijn. Hè. Die rent om daar iets nuttigs over, zinnigs over te mm -hmm. zeggen. Wat in ieder geval opvalt is dat je bepaalde jaren... waarin er veel fetes zijn tussen criminele groeperingen. En die worden dan uitgevocht of uitgeschoten. Mm -hmm. En uh, vorig jaar, dat weet je vast nog wel... hadden we in de staatsliedenbuurt een spectaculaire achtervolging. Schietpartij. Nou, dat en, weet ik nog, ja. Precies. Ja. En ja. dat was het gevolg van een conflict... tussen twee criminele groeperingen. Het ging om een... Uh, Partij kook die eerst zo zijn geript, later laten in beslag te zijn genomen. In ieder geval, dat heeft weer een staartje gehad. Er zijn in maart en in juni nog twee mensen geliquideerd. En dat hangt eigenlijk samen met die veten, uh, de staatslieden veten. Zeg maar, maar dat was vorig jaar? Nou, de, de, die liquidaties van maart en juni zijn dus dit jaar. Ja, en dat die is zijn dit gevolg jaar. van de staatslieden. Ja. Oké, okay. en jij zegt dat is eigenlijk... De, de, um, wat daar aan ten grondslag ligt... is dat de criminelen aan het verharden zijn. Dus de strijd die ze onderling uitvechten, wordt harder. Daar vallen meer doden bij. Nou, dat weet ik niet of dat specifiek uh, is te zeggen. In ieder geval valt in, valt in, in, in Amsterdam op... dat je daar heel erg uh, liquid, uh, dit jaar veel liquidaties ziet. En je hebt af en toe dan weer een, een, een sterke piek. Kijk je bijvoorbeeld naar Rotterdam dan valt daar weer op, vooral in de eerste helft van het jaar... dat je weer veel meer uh, moorden, moord- en doodstofzaken ziet in de relationele sfeer. Bijvoorbeeld op 4 januari ging het meteen mis. Toen werd een, een Millie Fernandez door haar vriend uh, doodgeslagen... en daarna in brand gestoken. Ze wilde haar relatie beëindigen. En, uh, het was eigenlijk de eerste relationele moord uh, van het jaar in Rotterdam. En er zijn er nog veel meer van geweest. Maar is dat, is dat uh, toeval dat het nu... Zo verdeeld is? Of zeg jij van. Nou, nee weet je, het, het kan heel anders zijn. Het is zo moeilijk om daar, om daar iets over te concluderen in, op zo'n korte termijn. Bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar. Hé, je ziet dat in de laatste 20 jaar of 10 jaar dan het aantal moord- en sterk is afgenomen. Maar bijvoorbeeld uh, vorig jaar had je 142 doden, la, erg laag. Maar de eerste. Maar uh, maanden van dit jaar was het weer heel erg veel. Uh, bijvoorbeeld in de eerste tien dagen hadden we twaalf moorden. Dus het, het, het fluctueert heel erg. Je kunt eigenlijk alleen maar op de lange termijn conclusies trekken. Het maar... kan maar zo zijn dat er volgend jaar in Amsterdam weer maar twaalf moorden worden. Oké, okay, maar goed. Maar voor zover jij het nu kan beoordelen... is de reden dat Amsterdam nu bovenaan staat... komt wel door die veters onderling. Ja. En door die, dat, dat ettert een beetje door van die verdwenen kook vorig ja, jaar. Het is heel moeilijk om dat keihard vast te stellen. Maar, maar in ieder jij. geval twee woorden, ze hangen daarmee samen. Ja. Ja. En, en dat zijn jonge jongens, begrijp ik, die omgelegd zijn? Ja, zeker. Rida Be was bijvoorbeeld 21 jaar. Ja. Uh, de, de, de jongen die doodgeschoten was op het dansfeest. Uh, die was in Amsterdam, dat was uh, Waterhouse. Dat was, uh, die was 26 jaar. Want wij hebben om... het hier wel eens eerder over gehad. De, de, de, je je wil daar niet al te hard zeggen, dat is zo. Maar dat de manier van waarop die criminelen. Opereren ja. wordt steeds heftiger, waardoor er nou ja, wel steeds sneller doden van. Absoluut. Bijvoorbeeld bij deze zaak van die Reader Management. Dat dat weer een uitvloeisel is zeg maar, van de staatsliedenschietpartij. schietpartij. Daarin werd de jongen bijvoorbeeld continu gevolgd. In de zin van ze hadden een soort iets in zijn telefoon geplaatst, waardoor ze altijd wisten waar hij was. Dat soort high-tech dingen. En ook, ook de heftigheid. De, uh, dat, dat is wel vrij nieuw. In de zin van daar zie je, je wordt wel een sneller jongen, afgeknald jongens, dan afknallen. Ja, dat. dat, dat dat is wel opvallend, ja. ja. En even als je het hele moordjaar beschouwt, 2013, wat valt dan op? Nou ja, vooral de start. Hè. Kijk, ik ben nog wel, we zaten hier eind vorig jaar... en het was conclusie het een conclusie dat het in de positieve zin een goed moordjaar, maar moordjaar was... dat het cijfer laag was. Hè. En eh, toen zei ik nog, het kan volgend jaar heel anders worden. En potverdorie, vanaf 1 januari was het iedere dag raak. Twaalf moorden in tien dagen. We zaten na drie maanden op 30% meer moorden dan in het jaar daarvoor. En dat zie je eigenlijk, het eerste half jaar is dat, is dat ook doorgezet, die trend. Nou, wat verder heel erg opvalt, is het aantal meervoudige moorden. We hadden bijvoorbeeld een brandstichting in Kuik. Die jongen werd toen aangetroffen in die zendmast. Uh, een moeder en twee kinderen. Uh, we hadden natuurlijk de familiedrama's in Schoonlo. Uh, Zijst, Ruben en Julian. Uh, vijf slachtoffers in twee zaken, jonge slachtoffers. In Groningen hadden we in één maand twee dubbele moorden. Dus je ziet, die meervoudige moorden, dat viel, uh, dat viel erg op. En dat tikt aan. Dat tikt aan. Oh, maar even, en we zullen aan het eind van het jaar kijken zeggen. wat het totaal wordt. Dus ik denk in ieder geval meer moorden dan vorig jaar. Maar precieze aantallen komen nog op. Amsterdam op. voorlopig aan koppen met 20, mogelijk. Dus 21 met dat lijk dat vandaag is gevonden yep. in uh, Amsterdam. Mick, denk je wel. Frank Wilaert, Pauw, Staloliki, AZ. Ja, we zijn uh, 42 minuten onderweg. Het is intussen 1-1 geworden. Want. Uh, AZ met een jong elftal naar Paok gekomen. En dat heeft ook zo zijn gevolgen. Bijvoorbeeld als Fernando Luis denkt te gaan verdedigen tegen Kitsiu. En dat doet hij dan met een sliding binnen zijn eigen strafschopgebied. Daarmee mist hij de bal. Maar is Kitsiu natuurlijk wel slim en handig genoeg om het been van de verdediger van AZ te zoeken. En dus een penalty te versieren. En dat, ja, die wordt dan logischerwijs uiteindelijk ook gewoon gegeven door de scheidsrechter Michael Oliver. Lucas, de topscorer van Azet. Uh... Uh, Pauw gaat achter de bal staan. En hij maakt geen fout. Stuurt de, de winter de verkeerde hoek in. En vanaf de penaltystip komt Pauwk dan op 1-1. In de slotfase van de eerste helft. Waar Pauwk het initiatief weer heeft genomen. En uh, het, zich, het zich natuurlijk niet kan veroorloven. Om tegen dit veredelde jeugd, elftal van uh, AZ... Uh, Uiteindelijk punten in te leveren. Niet te winnen zou je kunnen zeggen. Het heeft nog een hele helft om dat te voorkomen. Maar wil het graag voorrust alvast een, een deels Want uh, het wil het overwicht uh, nog proberen uit te buiten. Via Katsurani's Die even in de diepte zoekt. Of die nog iemand kan vinden. Voor een lange bal over de verdediging van AZ heen. Dan moet je voor goede huizen komen. Om hem over Wesley Hoed heen te krijgen. Want die is twee meter hoog ongeveer. Dat lukt dus uiteindelijk ook niet. De schot van rand 16 wordt opgeraapt door de winter alsof het niks is. Het schot was ook niet uh, al te boeiend voor uh, AZ. En aan de andere kant Overtoom nu met tijd en ruimte om uh, een goede oplossing te vinden. En het spel voor te zetten. Die vindt hij aan de rechterkant. Via Steven Berghuis gaat zijn tegenstander opzoeken. Lino legt hem dan uh, randje doelgebied neer. Er is geen spits die daar achteraan loopt. Ook Goudelje niet die daar uh, in de buurt van de penalty stip rondliep. Goudelje die hier wel speelt namens het basiselftal van AZ omdat hij een rode kaart kreeg tegen rode JC. Hij maakte eenzelfde soort overtreding op het middenveld zojuist tegen Paok, wat minder hard. En dus leverde het hem slechts geel op. En dus is AZ nog gewoon met zijn 11 tegen die 11 van Paok. Maar het staat wel 1-1 vlak voor ons. Did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but well, we can do something better. There ain't no time like tonight. Trying to save it for later. Stay out here living the life. Yeah, nobody cares who we got tomorrow. Mona, got that little sun I like. The little sun I've been wanting to borrow. Uh. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray. Astray, yeah. Through glass and lead, take back the night. Uh. Tomorrow, And you got that little summer light. A little summer I've been wanting. Dat is een comeback. Je is Matthe Hulof hier moeten zien uh, woe, shuffelen door de studio heen. Take Back the Night, Justin Timberlake. Geproduceerd door Timberland overigens, maar dat hoor je er wel aan af. Uh, het is rust, Frank Wielaert, of niet? Ja, zeker. Het is rust. En uh, PAOK AZ is 1-1. Dat is prima voor uh, AZ. Niet dat het uh, een, een nederlaag probleem zou opleveren. Want AZ en PAOK gaan allebei door naar de een out fase in de Europa League. Maar AZ heeft een jong elftal en dan doe je het prima. Dus zal je mogen verwachten dat Huub Stevens, de trainer van zo zometeen weer een zeven ouderwets op zijn Huub Stevens de keer zal gaan in de kleedkamer. Want die 11 van hem, die moeten natuurlijk van dit jeugdige elftal uit Alkmaar kunnen winnen. Daar hebben ze nog drie kwartier voor. En die drie kwartier gaan straks in, na de rust hier. Het is 1-1. We gaan nog even naar Los Angeles. Daar zijn uh, 16 jongeren opgepakt omdat ze een illegaal huisfeest hebben gegeven... in een onbewoonde villa. De schade maar liefst 1 miljoen dollar. Marike Audians in L.E., goedenavond. Goedenavond. Ja, klinkt een beetje als Project, I Project X bij ons, hè, maar dan met ietsje meer glamour. Ja, precies. En uh, dat uh, is hier een beetje een fenomeen geworden de afgelopen jaren. Die, uh, veel jongeren proberen dat te overtreffen, die film. En gaan dus in navolging van die film ook uh, Project X-achtige feesten organiseren. En die film, dan bedoel je, geval... bedoel je de Bling Ring, toch? De, uh, de Project X in eerste instantie heeft daartoe aanleiding gegeven. Maar de Bling Ring is een film, inderdaad, die uh, één voorbeeld hiervan geeft. Waarbij een groep van zeven uh, jongelui uit eigenlijk, eigenlijk een rijker deel van de stad, Palabasus... Uh, ...de huizen van beroemdheden zijn gaan beroven. Ja, ja want dat, dat deden ze of tenminste nou beroven. Ze hebben een, een feestje gebouwd, 16 jongeren. Maar een, uh, een miljoen dollar schade, dan heb je een flink feestje gebouwd, lijkt mij. Ja, precies. Nou ja, de schade zit dan ook vooral in de gestolen goederen. Het, het was dus nou ja, echt een gedrocht van een huis wat te koop staat voor 7 miljoen. Je moet je voorstellen een soort van middeleeuws meubilair van binnen... met, met bedsteden en, en brokante toestanden, grote zware gordijnen en harnassen. En ze hebben dus van dat soort spullen meegenomen. En de, de, de, de hoofdprijs was de, een luipaard, opgezette luipaard... waarvan de jongen die in de stal dacht dat hij eigenlijk een soort troost mee naar huis nam... omdat alle goede spullen al weg waren. Goed. Het was eigenlijk meer een soort vooropgezette roof dan, dan een uh, spontaan feestje? Nee, het was echt een spontaan feestje. Dus, eh, iemand heeft het gepost op Facebook, zoals dat vaker dan gebeurt. En het begon aanvankelijk in de tuin van dit huis. Want de bewakingscamera's die waren tijdelijk uitgeschakeld in verband met de verkoop van dit huis. En die gasten zijn helemaal losgegaan. Totdat een paar naar binnen zijn gebroken via een keukenraampje. En ja, nadat dat kleine groepje binnen was, volgde de rest. En toen werd het een soort plunderfestijn waarbij iedereen gewoon graaide wat hij graaien kon. Armani pakken, nou ja, die, die middeleeuwse harnassen, ja. luikpaard, noem maar op. Goed, en een miljoen dollar schade dus. En inmiddels zijn die 16 scholieren opgepakt. Marieke, audience, dankjewel. Gaan we gelijk door met de laatste woorden van deze uitzending. Als eerste schrijver Philip Huff. Goedenavond, Willemijn. Vandaag is jarig de mooiste vrouw van de wereld. Nee, niet mijn moeder en ook niet mijn vriendin. Vandaag is jarig Jennifer Connelly. Ik zag haar voor het eerst in Labyrinth met David Bowie... maar haar beste film is Little Children. Ik stel voor de laatste twee uur van Jennifer's verjaardag te vieren... met het online kijken van deze film, Little Children. Als laatste mijn eigen moeder. Ah, lief kind, honderdduizend keer gaat het automatisch goed... en ineens merk je dat je de voordeur niet open krijgt... omdat je de sleutel al een tijdje de verkeerde kant staat om te draaien... Ik vond het een veeg teken. Gelukkig overkwam mijn zeker 15 jaar jongere buurvrouw twee dagen later hetzelfde. Misschien toch niet de leeftijd? Echt gerust ben ik pas als ik hoor dat een veel jonger iemand van jouw leeftijd bijvoorbeeld er ook last van heeft. <lacht> dus als je me het plezier wilt doen, weet je wat je moet zeggen als je weer een toastje komt eten. Goed, Mami. B -M -M. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. NEC Roda. direct tegenstander. Kan die daar langs. Hij probeert niet naar Komt met een voorzet. ADO RKC. Schot dat blijft hangen. Dat op de paal in de kom. En om kwart voor negen. Twente go ahead Eagles. Eagles. Eagles. Prachtig doelpunt. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.